Er rijden weer treinen bij Amsterdam. De NS zegt dat iedereen gewoon thuis komt vanavond. Op Schiphol gaan morgen bijna 300 vluchten van de KLM niet door. Het gaat om vliegtuigen die zouden vertrekken en aankomen. Ze blijven aan de grond of worden omgeleid door de sneeuw. Alle strooiwagens en sneeuwschuivers worden ingezet... om de wegen een beetje begaanbaar te houden. Het zijn er ruim 1200. Ook zijn er speciale machines bezig om ijsplakaten van de weg te smelten. Maar ondanks al dat werk zal het morgenochtend toch op sommige plekken... verraderlijk glad zijn, zegt Rijkswaterstaat. Veel scholen passen morgen hun lesuren aan... of zijn dicht vanwege de sneeuw en gladheid. 1 op de 8 meldt Hart van Nederland dat de scholen peilden. Daar blijkt er ook uit dat sommige ouders het er niet mee eens zijn. Anderen vinden het juist goed. Ze vinden het onverantwoord om een kind nu op pad te sturen. En bij de rechtbank in New York hebben verschillende groepen gedemonstreerd. De Venezolaanse president Maduro kwam daarvoor het eerst voor de rechter. Sommige demonstranten zijn tegen de Amerikaanse actie om hem te ontvoeren. En anderen protesteerden juist tegen Maduro's dictatuur. Het kan weer glad zijn door sneeuw en ijzel, want het is flink aan het vriezen. Morgen overwegend droog met af en toe zon. Het is dan rond de 0 graden of iets daarboven. En dat was het nieuws op is een verkeer met drie vertragingen. Eentje op de A2. Tussen Amsterdam en Utrecht bij Maarsen 35 minuten. En op de A12 tussen Den Haag en Utrecht bij De Meeren, 15 A27 tussen Gorkum en Utrecht bij Lunetten, 21 minuten. Komt het toch een gladde weg, uiteraard. En uh, er is toch nog één flitser gemeld. Ja, hoe kan dat nou? Op de A2 tussen Den Bosch... Ja, wie, ja maar, maar wie, wie, wie, wie, ja, wie moet ze uren opmaken de, bij de politie? Dat je dan die dienst krijgt. Ja. Toen, uh, ga jij maar even op de A2 staan. Tussen, ja, tussen Den Bosch en Utrecht bij 72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 35 jaar kampioen in keukens. Haal jij Senseo eruit? In een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekker. lekkerst. Deze? Deze niet. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk zegt niet. Het is een Senseo. Oh, toch. Stuk goedkoper volgens mij. Test hem zelf. Senseo, simpelweg lekkere koffie. Mijn chef.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 We were made for the hearing now, to learn how our love makes the world go round. We hear the loudest in the silence.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 Dreaming When the year comes go, God, will be all gone to spring And dream a little dreamin' somber en undressed. Het is de avondshow, bij zijn Bas en Dylan. En we spelen ons favoriete spelletje. Kip of hij. Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Oh, waarbij? Oh, ik moet het weten. De kip of het ei. Spelen we iedere avond. En dan is in principe ook elke avond de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Met vandaag twee televisieprogramma's. De Gouden Kooi. Of Temptation Island. Michelle. Ja, hi. Hi. Was of ben jij vervent kijker van een van deze twee? Uh, ja, ik heb wel wat series van Temptation gekeken. Ja, uh, toch wel. Ja, eigenlijk het is het natuurlijk is, is de, de, de de onderkorst van, van de televisie. Ach, goed, maar zo hoor, lekker weg te kijken, hè? ja. Ja, zeker. En dan de hele tijd zo kom... denken: van uh, nee, dat zou ik nooit doen. Dat zou ik nooit ja. doen. Ja. Zeg maar, wat voor onnatuurlijke situatie is dat? Zeg maar, zit je ja. daar op zo'n heerlijke plek? Wat zou jij doen? Zou je er goed in zijn, denk je? Uh, ik heb geen idee. Dus wat je zegt, zo onnatuurlijk uh, dat je eigenlijk uh, in een, uh, op een plekje wordt gestopt met allemaal mooie mannen. En ja. dan moet je je maar. Uh, Die jou gedragen. allemaal heel graag willen. Zeg maar, dat, is toch, dat je dus of op een nog, plek ja. bent waar, waar zoveel mensen zijn die je willen. Nou, dat is trouwens, nee, dat, dat, dat ken ik uit duizenden. Ja, nee, ja, natuurlijk. Ja. Uh, ja, ja, Michelle, de vraag is dus: wat was er eerder? De Gouden Kooi of Temptation Island? En laten we eens beginnen met de Gouden Kooi. Het huis waar Ruzie en Pester voor zorgden dat je als winnaar uit de bus kwam. Uh, het programma werd ontwikkeld door John de Mol. De deelnemers woonden afgesloten in een villa in Emnes, continu gevolgd door camera's. Uh, fun fact: de winnaar was Terror Jaap. En uh, nou, die hoorde je een half uurtje geleden nog in de uitzending. En uh, dat het huis waar lang leven de liefde in wordt opgenomen... dat is diezelfde plek. Dat is die ja, ja, zeker. En koffietijd is een tijdje opgenomen. Ja, ook nog inderdaad. Yes. Uh, dan ja. Temptation Island, waar je ongegeneerd lekker vreemd kan gaan... op landelijke tv. De uh, serie begon als een Amerikaans format op Fox. En het concept kreeg al snel internationale versies... waaronder in Nederland en Vlaanderen. Het werd gecanceld in Nederland omdat het uh, ja, niet meer van deze tijd zou zijn. Zouden allemaal dingen hebben gedaan achter het schermen... wat niet goed was. Nee, nee, nee. Um, maar de grote vraag is, wat was eerder? De Gouden Kooi of Temptation Island? Um, ja, ik dacht Temptation Island. Vul Je was een van de weinigen, ja? Yeah. Oh. De balans. De Gouden Kooi komt uit 2006. En Temptation Island. Al uit 2001, dus Temptation Island was eerder! Nee, ja! Yeah! yeah. Oh. gefeliciteerd! Dankjewel! je wel. Is dat even lekker, hè? Ja. Heb jij van een 538 prijzenpakket gewonnen?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 De jeugdje hoorde Maroon 5 en Love. Met binnen nu een 30 seconden Ray en Where Is My Husband. Na een kort intermezzo. Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af. Is AI al grappig? Waarom gaat de gouden radioring stoppen? Omdat Bas en Dylan vorig jaar niet hebben gewonnen. En dat het failliet van de prijs betekende. <laughs> Het antwoord is nee. is coming.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 die 538 Medusa, ja, James Carter en Bad Memories. Denk eens even terug aan uh, je kindertijd. Daar had je natuurlijk uh, rondom uh, verjaardagen, ja, het hoogtepunt van dat jaar kinderfeestjes. Ja. En er is er vast nog wel eentje die je nog heel goed kan herinneren omdat er van alles misging. Of omdat het zo vet was. Of omdat het zo'n iconisch kinderfeestje was. Um, zou je als je zo'n kinderfeestje hebt meegemaakt even willen appen via de app van 538? We leggen zo meteen uit uh, waarom we dat van je willen weten. Maar zou je het meest iconische kinderfeestje ja. ooit even met ons willen delen via de app van 538? Kijk, bij, bij ons bijvoorbeeld. Wij gingen eigenlijk elk jaar bowlen. Oh ja. En dan naar de McDonald's. Ik woonde oh, in Hellevoetsluis. en spijkernis had een McDonald's, dus we gaan er niet zo vaak. En dan gingen we daarna met z'n allen naar de McDonald's. Dat was ja, te gek. Ik ben ook wel eens een disco zwemmen. Ik heb wel eens een, ja, dat mag ik niet meer zeggen tegenwoordig. Maar toen, uh, toen ging het nog een Indianenfeestje gehad. Oh ja. Uh, ja. We hebben zo'n tipi tent in de tuin. Oh, heel leuk, ja. I iedereen was het op niet veren. <laughs> <Ja>. <laughs> um, maar goed, ja, wat, wat is zo'n feestje waar je dan aan terugdenkt? Als je denkt aan een kinderfeestje, zeg maar. We hebben er allemaal vast wel eentje. Uh, drop het eventjes in de app. 18 plus Ja. echt serieus? ja, oh. serieus.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 Oh, zet die Chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker pies bij. Als het sneeuwt of oh, aanrolt, als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo'n mok warme chocomel. Oh, maakt de heel je winter goed. 5-3-8. Pas in Dylan. Ga even terug naar vroeger. We zijn op zoek naar je meest iconische kinderfeestje ooit. Drop het in de app. 5, 3, 38 Keda, Sia en Beautiful People. Um, is er een manier waarop we even kunnen checken of ze luistert of niet? Nou, dat denk ik niet. Is dat er niet? Nou, dat denk ik niet, nee. Dan we kan... kunnen niet kijken wie te luistert. Nee, nee, klopt. Maar we kunnen wel zeggen, zeg maar. Eva, als je luistert, Eva, wij zijn niet op maandag. stuur dan nu even een berichtje in een van onze 500 groepschats. Ja. <lacht> ja, maar, voordat we beginnen. Nou, kom wel goed, denk ik. Nou ja, als hij nu binnen 10 seconden niet komt, dan uh, weten we genoeg. Dan kunnen we los hoor. Luister je niet? Nee, ja. Zal toch niet zeker. Dat zou toch echt zonde zijn, hè? Nee, die, die, die, die, die, dat, dat, dat je dan op je vrije dag ook nog naar je werk gaat zitten luisteren? Ja, nee, dat doen ze niet. Even kijken. Nee. Hey. 5-3-8. Eva is uh, komende week jarig. Ja. Nou, komende, deze week is ze jarig. Ja. En um, dat gaan wij natuurlijk vieren met haar. En, uh, nou ja, goed, daar kun jij uh, een onderdeel van zijn. Want, uh, ja, goed, we gaan het vieren. Dat gaan we allemaal filmen. En dat gaan we uh, ook op onze socials zetten. Um, en, nou, dat heeft al vaker voor, uh, al zeggen we het zelf, groot succes gezorgd. <lacht> dat is eigenlijk altijd lachen wel met Eve. En um, we hebben het nu helemaal bedacht. Ja. Nou ja, een paar maanden geleden liet Eva doorschemen. Ze zag allemaal dingen van een klassiek kinderfeestje. En toen zei ze, ja, het is eigenlijk zo jammer... dat je dat dan niet meer kan doen als volwassen vrouw. Maar ja, goed, Eva wordt uh, 34. Ja, het zou wel heel infantiel zijn om nog een, uh, om nog een kinderfeestje te organiseren. Ja. Maar uh, we gaan het dus doen ja. voor, een, uh, voor een video. Zeker. Omdat het een stille wens is van uh, Eva. Uh, dat kan je uiteindelijk allemaal volgen op 538 Avondshow. Zo heet we op uh, Instagram en uh, TikTok. Als je ons daar even volgt, dan uh, blijf je daarvan uh, op de hoogte. En toen dachten we, ja, wat, wat, wat, is nou, wat zijn nou iconische kinderfeestjes? Ja. Wat zijn nou dingen die eigenlijk niet kunnen missen op een kinderfeestje, en ja, Suzanne, toen appte jij, en toen dachten we, ja, ja klopt. is eigenlijk ergens ook wel een beetje balen, want hetgeen wat jij hebt gedaan uh, kan niet meer, nee. maar wat is voor jou het meest iconische kinderfeestje ooit? Nou, ik ben wel eens op een kinderfeestje geweest, uh, en dat was een, een, ja, een zwembadfeestje, en werd gehouden in Tropicana, en dat was in Rotterdam. Ja, ah, ja, en, ja, ja, ja. ja. Ja. Dat staat natuurlijk al, uh, al tig jaar uh, helemaal leeg. Daar hebben ze ooit een keer uh, met een drone uh, binnengevlogen... om te kijken hoe het er nu bij staat. Ja, het staat er allemaal nog. Ja, het is, ja, maar, de, het is bij, bizar. Bij, de, bij wijze van spreken, de puntzakvriend, die staan <laughs> nog uh, in, de, in het schap. Ik heb dit ook gehad met de Tongelreep in Eindhoven. Dat was een fantastisch, de, tongel. de Tongelreep. De Tongelreep? De Tongelreep, de tongelreep. Oh, ja. Nee. Het, is, het is niet de lekkerste naam, maar het was een heel leuk zwembad. Echt, echt hartstikke leuk. Maar eh, wat was dan het hoogtepunt van een zwemfeestje voor jou, Suzanne? Ja, de vele glijbanen die je dan hebt. ja, ja. ja, ja voor, voor mij was het echt de friet, hoor. Voor mij was het echt de friet. Ja. Eerlijk, de friet na het <laughs> um, Ook nog heel even naar Daphne, hallo. Hé, hey, goedenavond. Ah, hey, wat hallo. was voor jou het uh, meest memorabele kinderfeestje? Ja, ik, uh, ik was tien jaar en ik zeurde echt bij mijn ouders altijd om te mogen paardrijden. En toen oh. gingen met een kinderfeestje met een uh, wat rijke vriendinnetje eindelijk paardrijden. Ja, oh, wat leuk. Oh ja, maar Eva ja. houdt wel ook heel veel van dieren. Dus dat ja, zou, uh, dat zou, dat zo zou wel goed kunnen. En, en wat voor andere elementen zijn er waarvan je zegt... die moet je zeker meenemen als je een, een, een kinderfeestje gaat organiseren? Voor een vrouw van 34. Ja. <lacht> uh, nou, het moet roze zijn. Roze, roze ja. Het is goed, lekkere frietjes eten. Roze, roze, lekker frietjes eten. Ja, schrijf even bij, hoor. Lekker frietjes eten. Uh, ja. Ja? Okay. Ja, nee, nee, ja, dit is wel degene wat ook het meest binnenkomt. Hoor Petra stuurt nu ook nog kinderfeestje, friet en mayo. Friet en mayo is een terugkerend thema. Friet en mayo. Ja, ik vind het uh, uh, mooi. Heb je wat Sylvana stuurde? Friet in een koffiefilter. Dat is toch super? Is dat nou weer? Ja, gewoon. Als, als een zakje. Als in, als in een puntzak, maar dan in een koffiefilter. Oh, okay. maar ja, die puntzak heb je thuis niet liggen in koffiefilters wel. Ja, nee, zo. Uh, maar Suzanne en Daphne, zijn, zijn jullie het eens met dit idee? Denken jullie, ja, dit, dit kan wel slagen? Ja. ja, hoor. Nou, zeker. Dat is perfect. Uh, dan gaan we het bij deze doen. We hebben echt veel, uh, veel inspiratie kunnen halen uit de berichten. Maar mocht je nog ideeën hebben, iets waarvan je zegt: dit moet je zeker even doen, stuur het toch even. Ja, en Laat dat niet aan Eva weten. Nee, zeg maar, dat je, dat je zo, dat zo ergens deze week nog een keer stuurt. Oh ja, even over dat kinderfeestje nee. van Eva van deze week. Nee, nee. Uh, dit nee. is het enige moment dat het kan. Ja. Als je in de tussentijd iets wil zeggen, dan doe dat eventjes op Instagram of uh, TikTok. Ja, ja, dan heten we 538 Avondshow. Wat doe ik mezelf aan, dat ene jurkje aangedaan Ik ben te vol van huis vertrokken, dat is hoe het gaat En doe ik dan hetzelfde aan, casual, chic, ik is dat hem net niet En hoe laat gaat de laatste trein, is? ik ben morgen en vandaag te vrij Veel ben je wel gemaakt van mij, hoe zou het zijn Smaakt het dan nou meer, of wil ik weer. Kom ik nog thuis Twee uur, drie gangen later. Ik weet niet wat er is, maar je raakt me. En als we straks alleen zijn in je kamer. Gaan we de luik zien, schat het verwaakt. Dat het echt zo gaat, wie had dat oh, nog gedacht? ben je net zo klaar voor de Doe volgende stap. stap. En wordt de nacht steeds langer met de kortere dag. Ik ben op mijn gemak, ik heb op gewacht. Hoe zou het zijn? Smaakt het aan nou meer? Of twijfel ik weer? Kom ik nog daar? Slapen. Er is een plekje in jouw kamer. Voor mijn ondergoed, mijn tandenborst, dan leg jij mijn lader. Want ik slaap hier vast nog vaker. When I think of you and me Now the water's high I can feel the ground beneath These tears Rivers is nieuw bij 538. Ja, en op 538 maak je vanaf morgen ook weer kans op kaarten voor de vrienden van Amstel Live. Is stijf uitverkocht. Kan je met drie vrienden naartoe als je morgen de kroegbel hoort bellen? De klok hour. En de zon begint te fade. Still enough time to figure out. the line 538-UKL Topic en I Adore You. Zo meteen spelen we de quiz over vandaag... waarin je kans maakt op 100 euro... als je de weekwinnaar bent van die quiz. Ja, en je moet om mee te spelen... antwoord geven op de kwalificatievraag. En let goed op, want hier komt je kwalificatievraag. Robin van Persie pakt de aanvoerdersband af van, stem, eh, van Sam Stijn. Van welke voetbalclub is Robin van Persie de trainer? Kom maar door via de app van 538. Dus van welke voetbalclub is Robin van Persie de trainer? Stuur je antwoord in via de app van 538. Speel je zometeen weer